Reputatiecoaching Podcast nummer 99. Ja, je hoort het goed. Aflevering 99 alweer. Volgende week donderdagmorgen om half negen komt de honderdste ste podcast uit. En dan heb ik een heel bijzondere gast. Iedereen kent die persoon die ik dan in de show heb. Ik zei het vorige week al. Het is iemand die wereldwijd meer dan een half miljoen mensen heeft getraind en gecoacht... ...een dozijn boeken in diverse talen heeft gepubliceerd... ...en meer dan 50.000 volgers heeft op Twitter. Wie het is, dat hoor je volgende week. Maar het is nog niet zover. Dus laat ik ons zoals gewoonlijk beginnen met je te vertellen over de topics in deze podcast. De 14-daagse challenge is ten einde... Ik heb helaas maar 10 dagen mee kunnen doen. Wist je dat je potentieel flink wat business laat liggen... doordat je geen 5 minuten tijd wilt doorbrengen op Google+. Plus? Verder heb ik een paar video's voor je over het opnemen van audio... en het verwijderen van ruis uit een audioopname. En sinds afgelopen weekend is Penguin 3.0 losgelaten. Wat dat betekent, vertel ik je later in de show. Apple lanceert Apple Maps Connect en Twitter komt met audiocards. Ten slotte adviseert Google om zowel sitemaps te gebruiken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 Dit alles helpt je om je bedrijf en jezelf beter op de online kaart te plaatsen. De podcast kun je vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 99. Daar vind je niet alleen de tekst, maar ook video's waar ik het in deze uitzending over heb, alsmede afbeeldingen, links enzovoorts. Bovendien is de podcast te beluisteren in iTunes, op Stitcher en sinds deze week, jawel, ook op TuneIn Radio. Daar kun je ook abonneren op de wekelijkse podcast. Veel mensen vinden het ideaal om de wekelijkse afleveringen van de podcast op hun gemak te beluisteren terwijl ze autorijden, fietsen of trainen in de sportschool. Zoals ik je vertelde in de vorige podcast, participeerde ik in de 14-daagse video-challenge. Die werd georganiseerd door Brenda Kok, die ik in podcast 96 in de show had. Het was natuurlijk geen onderlinge wedstrijd, maar een challenge voor jezelf. Doel was je eigen grenzen verleggen door uit je comfortzone te komen, waardoor je je gemakkelijker voor de camera zou gaan voelen. Ondanks dat ik slechts 10 dagen kon deelnemen, daar kom ik zo op terug, heb ik er veel aan gehad. Naast alle goede tips over achtergrond, kleding, foute instellingen op mijn mengpaneel, etc. Ben ik nu, in elk geval, ook over de schroom heen om voor de camera te staan of te zitten. Ik noem het resultaat van de inspanningen ruim geslaagd. Reden dat ik niet aan alle 14 dagen kon deelnemen, was doordat ik vorige week donderdagmorgen vroeg vertrok met de stichting Against Cancer richting Duitsland om gedurende een vierdaagse trip van gezinnen met kanker geheel belangloos foto's te maken. Dat slokte echt al mijn tijd en energie op... en ik kwam er niet aan toe om nog meer video's te produceren. Tussen de tien gemaakte video's zitten er een paar... die volgens mij best aardig zijn gelukt... en waar jij ook iets van kunt opsteken. In de transcriptie van deze podcast heb ik vijf van de tien video's opgenomen. Die kom je later vanzelf tegen. Sinds deze week is de Reputatie Coaching Podcast... ook beschikbaar op TuneIn Radio als zakelijke podcast... Het kostte me nogal wat moeite om er vermeld te worden. Dat kwam doordat de rss feed die ik hen stuurde en die bij alle diensten werkt niet valide bleek voor TuneIn Radio. Maar inmiddels is het probleem opgelost en kun je dus ook in de TuneIn Radio app luisteren naar de Reputatiecoaching podcast. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ik vertel bedrijfseigenaren dikwijls dat ze potentieel business verliezen doordat ze niet de juiste categorie op hun Google Plus Mijn Bedrijf pagina hebben ingesteld. Begin oktober heb ik de categorieën van restaurant De Wilde Pieters in Apeldoorn aangepast. Aanleiding hiervoor was dat het restaurant niet werd vertoond in de lokale zoekresultaten... ...als je zocht op trouwlocatie Apeldoorn, nog op de zoekterm restaurant Apeldoorn. Ik ben gaan onderzoeken waardoor dit kwam. Het bleek dat de primaire categorie voor het restaurant stond ingesteld op vestiging schuine streep interessante plaats. En laat nu net de primaire categorie het belangrijkst zijn voor Google... ...om een bedrijf wel of niet te vertonen in de lokale resultaten... Daarom heb ik de categorieën als volgt aangepast. De primaire categorie restaurant, dan de eerste aanvullende categorie trouwlocatie en de tweede aanvullende categorie mediterraan restaurant. Deze laatste is een nadere specificatie van het type restaurant of beter gezegd de al veerde gerechten. Drie dagen later stond het restaurant op de eerste plaats, oftewel op de A-positie op de zoekterm trouwlocatie Apeldoorn en op de C-positie op zoekterm restaurant Apeldoorn. Ik heb hiervan een nieuwsflitsvideo gemaakt die ik in de show notes heb opgenomen. Over quick wins gesproken. Vijf minuten werk en dan drie dagen later dit resultaat? Dat is pas echt een quick win. Ik hoop dat jij als ondernemer hier lering uittrekt en eens inlogt op je Google Plus Mijn Bedrijf pagina om te zien wat er precies bij jouw bedrijfsvermelding als primaire en aanvullende categorieën staat. Loop ze na, pas ze aan en heb even verder geduld. Als je bezig bent met content marketing waarbij je af en toe ook wel eens een video produceert, zul jij er ook wel eens mee te maken krijgen. Het goed opnemen van geluid, zoals bijvoorbeeld een voice-over voor een PowerPoint presentatie. Dat lijkt lastig, maar dat is het niet hoor. Er is een aantal mogelijkheden om geluid op te nemen. Ik laat gemaktshalve video maar even buiten beschouwing. De kwaliteit van de geluidsopname valt of staat met een goede microfoon die liefst dicht bij je mond is en afhankelijk van de toepassing niet te veel omgevingsgeluiden oppikt. Een idealite neem je het geluid op in cd-kwaliteit op een apparaat... dat je toch al bij hebt, zoals je smartphone. Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. In het kader van de 14-daagse challenge waar ik het vorige week al over heb gehad en eerder in deze podcast... heb ik hier een paar video's over gemaakt. In de eerste video laat ik het verschil horen... tussen opnames met de ingebouwde microfoon van de iPhone... en een zelfgemaakte reversmicrofoon. In de tweede video laat ik in verschillende omgevingen... het geluid horen van opnames met twee commerciële microfoons. De iRig Mic... ...en de Röde Smartlife microfoon. Ook deze video is terug te vinden in de show notes. Het is duidelijk, er is nogal wat verschil tussen alle microfoons. Dat geeft ook maar meteen aan dat je eigenlijk voor verschillende toepassingen... ...ook verschillende microfoons nodig hebt. Soms is het moeilijk om een goede audio-opname te maken... ...omdat de ruimte waarin je je verhaal wilt opnemen hol klinkt. Als het je puur gaat om een galmvrije en echoloze geluidsopname... ...zonder achtergrondgeluiden... ...en je weet niet zo 1, 2, 3 een goede locatie... Kijk dan eens naar de derde video die ik in de show notes heb opgenomen. Meer verklap ik niet. Kijk gewoon even de video. Hij duurt maar 1 minuut en 37 seconden. Het is me opgevallen dat bij sommige microfoons er een zachte ruis is als er niet wordt gesproken. Om die eruit te halen gebruik ik, evenals voor het nabewerken van de Reputatie Coaching Podcast, het gratis programma Audacity. Dit programma is er zowel voor de Mac als voor computers die werken met Windows of Linux. En had ik al gezegd het is gratis. Het is gratis. Dat is altijd een goede binnenkomen bij Nederlanders, toch? Omdat ik elke keer iets nieuws wilde delen met de andere quizisten in de 14-daagse video challenge, heb ik voor dag 8 een korte screencast gemaakt waarbij ik laat zien hoe je ruis uit een audio-opname kunt halen. Ook deze video vind je terug in de transcriptie van de podcast op www.reputatiecoaching.nl slash Webmasters van voornamelijk Engelstalige websites zaten er al meer dan een jaar op te wachten, op een update van Penguin. De vorige update zorgde er namelijk voor dat veel websites uit de zoekresultaten verdwenen, als gevolg van te veel foute links naar de site. Om dat op te lossen moesten webmasters handmatig alle links ongedaan of verwijderd zien te krijgen, en hierover rapporteren aan Google met behulp van de inmiddels notoire disavow Links Tool. Veel van de getroffen webmasters zijn tot het uiterste gegaan om hun linkprofiel op te schonen. En vanaf dat moment hoopten ze dat Google snel de update zou doorvoeren, en ze bleven hopen en hopen. Maar er gebeurde maar niets. Dat heeft dus ruim een jaar geduurd tot afgelopen weekend. Het begon met geruchten en buikgevoelens van Webmasters omdat ze nogal grote schommelingen leken waar te nemen in de organische zoekresultaten. Overal popten blogposts op of het dan eindelijk zover zou zijn. Het leek een eeuwigheid te duren tot Google reageerde op alle vragen of de Penguin 3.0 update nu werkelijk werd doorgevoerd. En het bleek zo te zijn. Volgens Google wordt minder dan 1% van de Engelstalige zoekopdrachten door deze update getroffen. Maar dat valt in de praktijk nog te bezien. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat precies de effecten zijn van Penguin 3.0. Wat ik heb begrepen is dat het dus volgens nog geen effect heeft op Nederlandstalige sites. We wachten geduldig af tot er meer nieuws over Penguin 3.0 verschijnt. Dan over Apple. Apple wil nu echt vaart gaan maken met Apple Maps. Laatst bericht ik je nog dat het bijna een jaar kostte om een vermelding op Apple kaarten te krijgen. En dat kon je dan realiseren door je bedrijf aan te melden op Yelp als mede op TomTom Tom Places. Maar daar lijkt nu een einde aan te zijn gekomen. Althans, in de Verenigde Staten. Want eerder deze week heeft Apple de dienst Apple Maps Connect gelanceerd. Waarin Apple gebruikers bedrijfsvermeldingen kunnen invoeren en aanpassen. Ik moest natuurlijk hoe dan ook even kijken hoe het eruit zag. Het inloggen met mijn Apple ID ging goed. Ook het zoeken van de bedrijfsvermelding van Allround Fotografie ging goed. Maar het was niet mogelijk om de vermelding aan te passen. Toen kreeg ik de melding dat de dienst nog niet in Nederland beschikbaar is. Hiervan heb ik een screenshot opgenomen in de show notes. En natuurlijk heb ik Apple verzocht mij te berichten zodra de dienst wel in Nederland beschikbaar is. En zodra ik daar een update over heb, hoor je het van me. Twitter is de samenwerking aangegaan met Soundcloud. Een online dienst waar beginnende muzikanten en ook podcasters geluidsbestanden kunnen uploaden en delen. En naast Summary Cards, Photo Cards, Gallery Cards en App Cards introduceert Twitter nu ook de Audio Card. Eigenlijk is het een aangepaste playercard Card waarin je nu ook audiobestanden die op SoundCloud staan in Twitter kunt laten afspelen. Naast dat het natuurlijk kansen biedt voor muzikanten, kunnen ook podcasters hier gebruik van maken. Zo zou je een Twitter Card van je meest recente podcast kunnen maken en die als gesponsorde tweet promoten om je podcast onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Alleen doe ik eigenlijk nog niets met SoundCloud. Reden is dat ik met mijn hoeveelheid audio binnen no-time door de grens voor gratis gebruik heen zou zijn. En dat levert dan weer een extra kostenpost op van zo'n 10 euro. Nu is dat op zich niet veel, maar enkele tientallen van dit soort diensten kost dan opeens wel weer een aardige duit. Bovendien betwijfel ik het of het publiek voor de reputatiecoaching Podcast gebruik maakt van Soundcloud en de podcast al daar gaat zoeken, of zou gaan zoeken. Maak je eigenlijk gebruik van Soundcloud? En wat vind je? Moet de reputatiecoaching Podcast ook op Soundcloud beschikbaar komen? En wat is je reden daarvoor? Als je veel met content bezig bent... dan ken je de site Copyblogger vast en zeker. Copyblogger heeft veel lezers op haar website... ...heel veel lezers... ...en ook maar liefst 38.000 fans op Facebook. Toch heeft Copyblogger besloten... ...om te stoppen met haar Facebookpagina. De korte versie van de uitleg is dat de Facebookpagina... ...niet echt veel toevoegt voor het merk... ...nog voor haar publiek. Kijk, dan vind ik stoer als je dat durft te beweren over je eigen Facebookpagina en vervolgens ook actie onderneemt. Copyblogger ziet dat haar aanwezigheid op Facebook geen resultaat oplevert en alleen maar tijd kost. Ondanks dat een groot deel van de marketingwereld blijft verkondigen dat je hoe dan ook op Facebook moet staan met je bedrijf, verwijdert Copyblogger haar Facebookpagina. Simpelweg omdat het rendement te laag is terwijl het aan de andere kant de omvang van de interactie op Google Plus en Twitter roemt. Dit heeft mij ook tot nadenken gezet over een aantal Facebookpagina's die ik zelf in het leven heb geroepen. Als ik kritisch kijk naar een paar pagina's... dan trekken die echt geen virtuele volle zalen of hordes fans. En er gebeurt niets op die pagina's. Geen interactie met de wereld. Geen reacties van de wereld op berichten die ik post of wat dan ook. Af en toe komt hier en daar een verdwaalde fan bij. Toch moet ik echt af en toe de pagina's even bekijken... om te zien of er iets gebeurt zodat ik dan kan reageren. En wat ik ook merk is dat ik persoonlijk steeds minder op Facebook te vinden ben. De Facebook-app heb ik al lang niet meer op mijn iPhone staan. Als ik op mijn iPhone even snel op Facebook wil kijken... dan doe ik dat via Safari... Dat werkt bekant sneller en kost geen halve gigabyte aan opslag van de beperkte 16 gigabyte die ik aan ruimte heb. Voor mij is het vernieuwende ervan af. En wetende dat slechts zo'n 10% of minder van mijn fans of volgers de updates ziet die ik post, post ik zelf ook steeds minder. Sommige posts gaan geautomatiseerd, zoals Instagram-foto's, die deel ik nog wel op Facebook. Evenals wat foto's van afgelopen week tijdens de Against Cancer-trip in Duitsland. Maar verder ben ik er niet meer zo bijzonder actief op. Ik ben wel eens benieuwd of jij nog erg actief bent op Facebook. En wat doe je zo op dit grote sociale netwerk ter wereld wat jou echt gelukkig maakt? Net als ik je tijd verdoen? Of haal je veel business uit Facebook? Of ben je alleen maar bezig om meer fans en likes te verzamelen zonder een gedegen visie? Geef eens je reactie onderaan de show notes van deze podcast op www.reputatiecoaching.nl slash 99. Ik kijk er naar uit. Waar de ene partij Facebook verlaat, roemt de andere partij het sociale netwerk om de mogelijkheden voor videomarketing voor bekende merken. Het bedrijf Comscore maakte vorige week bekend dat Facebook in augustus ruim een miljard meer views had op desktop computers dan YouTube. Dat is toch wel een groot verschil? Dit verschil wordt voornamelijk toegeschreven aan de zogenaamde autoplay-functie van Facebook. Die zorgt ervoor dat video's automatisch beginnen af te spelen, zij het dan zonder geluid. Maar dat telt dan wel als een view. De vraag is of dat een eerlijke meting is, daarover verschillen de meningen. Facebook claimde in eind september meer dan een miljard video views per dag te hebben. Het lijkt erop als, alsof video's op Facebook ook beduidend sneller worden gedeeld dan via YouTube. Ter illustratie, een video van Beyoncé bereikte binnen een paar uur 2,4 miljoen views op Facebook, tegenover een paar duizend op YouTube. In de show notes heb ik een grafiek opgenomen van Social Bakers dat onderzoek heeft gedaan onder 180.000 Facebook video posts van 20.000 Facebook pagina's. In deze grafiek is te zien dat de video views op Facebook sinds begin 2014 stijgen en richting die van YouTube gaan. Als je de lijnen doortrekt, dan haalt Facebook YouTube eind van het jaar zelfs in. Wat doe je eigenlijk met video's op Facebook? En dan bedoel ik natuurlijk je eigen video's en niet video's die anderen hebben gemaakt. Deel jij URL's van de video's die je hebt geüpload naar YouTube op Facebook? Of upload jij je video's direct naar Facebook? Zelf behoor ik tot de eerste categorie. Tot op heden heb ik alleen reputatiecoaching video's geüpload naar YouTube en nog een paar video-sharing sites. Waarna ik de video vanaf YouTube deelde op Facebook. Ik ga de komende tijd bij wijze van experiment ook eens wat video's uploaden naar Facebook om te zien hoeveel views de video's daar genereren. Gisteren had ik er weer eentje. Een reactie op een artikel met als enige doel proberen een backlink te krijgen naar de eigen site. Dit keer kwam die van een Nederlandstalige site waar je snel online ondergoed kunt kopen. En deze reactie was door Akismet gekomen zonder dat die als spam werd gemarkeerd. De URL was niet alleen ingevuld in het URL-veld, maar ook nog eens in de body van de reactie, tezamen met wat prijzen van ondergoed als wervende tekst. Dat is nu precies de reden dat ik standaard het niet toesta dat reacties meteen live op de site komen. Af en toe komen er namelijk toch nog berichtjes van dit soort door het spamfilter. Nu maakt me dat niet veel uit, want ik richt me namelijk liever op het, de positieve kant van het functioneren van Akismet. Sinds dat ik die plugin heb geactiveerd op www.reputatiecoaching.nl... ...heeft hij namelijk al wel meer dan 65.000 spamberichten geheel geautomatiseerd onderschept. Stel je voor dat ik die allemaal met de hand had moeten controleren en afwijzen. Moet er niet aan denken. Heb jij last van spam in de reacties van je site? Wat doe je ertegen? Heb je bijvoorbeeld een captcha geïnstalleerd als extra barrière? Of gebruik je een ander mechanisme of een andere service voor reacties? Zoals bijvoorbeeld Discus met een Q... Laat het me weten als reactie onderaan de show notes op, ja je raadt het al, www.reputatiecoaching.nl slash 99. En als de valide reactie is, komt die heus wel live hoor. Vorige week publiceerde Google een verzameling Best Practices voor XML Sitemaps en RSS slash Atom Feeds op haar Webmaster Central blog. Daarin wordt beschreven dat je als website-eigenaar CQ Webmaster niet alleen moet vertrouwen op XML Sitemaps of op RSS of Atomfeeds. In die post kun je nalezen dat je beide moet gebruiken en onderhouden. Reden is dat RSS of Atomfeeds Google in de gelegenheid stellen de meest actuele posts snel te vinden, zodat die kunnen worden geïndexeerd, terwijl sitemaps juist zijn bedoeld om Google op diepliggende content attent te maken. Daarbij voegt Google toe dat het aanbieden van sitemaps of feeds nog steeds geen garantie geeft dat de content daadwerkelijk door Google wordt geïndexeerd. Ik geef je de punten uit het artikel die volgens mij het meest relevant zijn als takeaway. De twee belangrijkste brokken informatie voor Google zijn de URL en de last modification time... ...oftewel de datumtijd van de laatste keer dat de content op de URL is gewijzigd. Voeg alleen URLs toe die daadwerkelijk door Google kunnen worden opgehaald... ...dus geen URLs die worden geblokkeerd door robots.txt. Voeg alleen zogenaamde canonical URLs toe en geen URLs van andere pagina's met dezelfde content... Specificeer de last modification time voor elke URL in een XML-sitemap als mede in de RSS-Atom-feed. Heb je een enkele XML-sitemap? Actualiseer die dan tenminste éénmaal per dag en ping Google elke keer dat je hem aanpast. Heb je een aantal XML-sitemaps? Maximaliseer dan het aantal URL's in elke sitemap. De limiet is 50.000 URL's of een maximale bestandsgrootte van 10 mb ongecomprimeerd. Ping Google wanneer elke XML-sitemap is aangepast. Wanneer een nieuwe pagina of blogpost wordt toegevoegd of een bestaande pagina substantieel aangepast, voegt de URL en de last modification time dan toe aan de RSS of Atomfeed. Om te voorkomen dat Google updates mist, moet de RSS of Atomfeed alle updates bevatten sinds de laatste keer dat Google die downloadde. Wel nu, als je WordPress gebruikt, dan is de kans groot dat je de WordPress SEO plugin van Joost de Valk gebruikt. Dat is ongeveer de enige plugin die ik altijd aan iedereen adviseer, tezamen met, ik noemde hem zojuist al, het activeren van Akismet om spam op je site zoveel mogelijk af te vangen. De WordPress SEO plugin stelt je in staat om sitemaps precies zo aan te bieden als Google in haar best practices beschrijft. Vergeet dan niet te controleren of je daadwerkelijk RSS feeds aan de wereld aanbiedt. Gelukkig doet WordPress dat automatisch helemaal correct zolang dit is ingeschakeld. Met deze tips kom ik dan weer bijna aan het einde van deze podcast. Ik wil je alleen nog even attent maken op de podcast van volgende week waarin ik dus die speciale gast heb. Daarvoor heb ik je hulp nodig. Ik vraag je om dan mijn tweet, Facebookbericht of Google Plus post meteen te delen, plus enen, liken, etc. Want het lijkt me leuk om met de honderdste podcast een absoluut record te vestigen qua aantal views van de transcriptie. En natuurlijk het aantal downloads van het interview met mijn mysterieuze gast. Dus ik reken op je voor je hulp bij de promotie. Als je de podcast leuk vindt en je wilt continu op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, volg me dan ook op Twitter via het reputatiecoach1.